Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar heeft de douane veel meer nep-rolexen, fake Gucci-tassen en nep-lego-blokjes onderschept dan in de jaren daarvoor. Het gaat om 1,6 miljoen spullen. Dat meldt het radioprogramma Het Misbaatbureau. Namaak-speelgoed kwam het vaakst voorbij. Verder ging het vooral om namaakmedicijnen zoals nep-viagra en nep-alcohol zoals wodka, whisky en champagne. Verdrietig nieuws uit de wielerwereld. Wielrenner Gino Meder is overleden na een val in de ronde van Zwitserland. Gisteren ging hij enkele kilometers voor de finish onderuit... en viel hij ongeveer 20 meter naar beneden, vertelt commentator Sebastian Timmerman. Mede verloor dus de macht over zijn fiets... samen trouwens met Magnus Sheffield, coureur van Ineos... die eraf is gekomen met een hersenschudding. Werd hij aangetroffen dus in het ravijn, liggend ook in het water. Daar is hij ter plekke gereanimeerd... Toen dus met de trauma helikopter vervoerd naar het ziekenhuis. Maar het heeft, ja, het heeft niet mogen baten. Gino Meder was 26 jaar. En in sommige straten in Beverwijk zit echt alles onder de poep. Vensterbanken, auto's en dat soort dingen allemaal. Het zit echt overal. Gelukkig is het geen hondenpoep, maar van bladluizen. Maar dat is ook wel vervelend, zegt deze man. Ja, het zit helemaal onder. De straat plakt, de auto's plakken, alles plakt. En wat doet hij dan? Nou ja, ik vermijd sowieso met mijn auto te parkeren in de straat, want ik probeer altijd een andere plekje te zoeken. Anders kunnen we elke dag met een beetje naar over, met, met, met warm water. Bewoners willen dat de gemeente heersbeestjes inzet tegen de bladluizen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan en dat hielp hartstikke goed. De gemeente vertikt het nu omdat het te duur is. De luizenpoep is vervelend, maar niet gevaarlijk zeggen ze krijg je nog het weer. Flink zonnig en warm op de Wadden. En in het noorden is het wat koeler, 20 tot 24 graden. In het midden en zuiden is het 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Komt door een kapotte auto die bij knooppunt Amstel staat. De linkerrijst ook is dicht. Vanaf Osdorp sta je een kwartier in de file. Verder een ongeluk op de N201, de weg tussen Uithoren en Hilversum. Het ging mis bij Vinkenveen. In beide richtingen is de weg momenteel volledig afgesloten. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu, live, vanaf circuit in Zandvoort, oh, race radio, race radio, ZFM, ZFM. I see a line of cars and they are all the into black. I love the colourful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her head. The wind babbling the smoke perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving my. Somehow close now Softly smile I know she must be kind In her eyes She goes with me To a blossom wall is my mom the <laughs> Zfm. En uh, naast mij we... zit uh, Hans Botman. Hans, hi, hi. Ja, uh, welkom. Ook nou, ik vind het is uh, een mooie studio, Ger ja, waanzinnig, hè? ja, waanzinnig. Hartstikke ja, goed. Hartstikke mooi. Maar uh, ja, we gaan nu weer dat vijfde uur in. We zijn morgen om tien uur begonnen. Ik heb het begrepen, ja. En heb je geluisterd over me? Ja, natuurlijk mijn heb geluisterd. Wel, ik geluisterd. Ik vond het leuk. fantastisch. Ja, leuk man. Ja, echt leuk uh, de te moeite worden. waard. En uh, leuk dat, uh, ja, dat iedereen, dat, dat wij erbij zijn. Maar ja. ook uh, ja, als je beneden kijkt hier op de pit. Ja, het is onvoorstelbaar he? of je in een, in, een, in een museum bent terechtgekomen. Ja, dat klopt, ja. Het is echt onvoorstelbaar wat je allemaal ziet. En mijn hele jeugd terug. Ja, mooi hè? Ja. Heel mooi. Heel, heb je de, de Heske al gezien? van nee, nog niet. Het ja, niet. Die, die ga je dan ook nog een keer bekijken. Ja, die staat hier ook. Hè? Die staat hier oh, ook. gewoon. daar ja, ja, heeft dit, hij mee gewonnen hè? Ja, het is heeft ja. 75 gewonnen. Ja, ja wel. Je kan het verhaal met uh, Karin Pieke? Uh, nee. Karin Pieke. Oh, jawel. Is, ja, die, ja, die. is een vriendin van mij. Vallen, zeker hè? Ja, nee. die, heeft, uh, die heeft met hem uh, de hele nacht doorgebracht. <laughs> <laughs> en toen had die, was hij wereldkampioen geworden. Ja. Ja, toen heeft hij op haar mobiletje. Heeft hij door het dorp gescheurd? Ja, mooi, mooi. He, ik, was het een vrouwenversierder of zo? Die ja, ik... Nou, be, be, be, minimaal. <laughs> minimaal. Mag een naam hebben wijzen? Ja, ja, mag naam. ja hij, was, uh, hij was wel van de, van de dames, dat was natuurlijk een hele andere tijd. En, uh, hoewel, be, be, een paar jaar geleden stond uh, uh, uh, uh, Sebastian Vettel ook bij uh, Marcel's ja, uh, uh, uh, de, de de de vlagerij. Ja, nee, dat klopt. Ja, volgens mij zat hij gewoon in een camper, ergens in noord Ja, dat klopt. Dat is mooi. Ja, geweldig. Ja, ze gaan allemaal in een 5 maar Nee, er zijn er een paar die een camper hebben. En die ja, door ja. Europa met die camper gaan. Ja, geweldig toch? Dat is ja, veel is slimmer, mooi. Ja. Kunnen ze familie onder meenemen? Nou, wat meer? Ja, ja. En, en uh, ja, je hoort uh, af en toe hele bijzondere uh, verhalen van. van uh, kijk, je kan in, in Zandvoort kan en in Amsterdam en überhaupt in Nederland je fiets bijna niet meer laten staan. Nee. Zonder de vier sloten op te doen. En uh, uh, Eddie Irvine, die uh, in, in Japan was die. En uh, daar had hij altijd een fiets van het hotel naar het, naar het circuit. Ja. En die zetten dan weer bij het, bij het hotel neer. <laughs> zo, en, en het volgende jaar pakte die meer. weer. Want dan <laughs> stond hij er nog. Ja. Ja, in Japan uh, durven ze niks Japan, er, nee, in, daar, in, daar, in, daar, in, daar in. doen ze dat niet. Ja. Nee. Hey, wij zijn bijna even oud. Hè? We, wij zijn zijn, niet, we uh, zeggen niet hoe oud, maar we zijn bijna even We zijn even even bijna even ja. oud. Ja. Geen 75 jaar nog zoals het circuit. maar, nee, nee, nee, nee. maar <laughs> ik heb natuurlijk wel. wel het begin meegemaakt. Ja, Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Daar wil ik eigenlijk heen. Wanneer kom jij voor het eerst op het circuit? Ik denk... Uh, begin 60 jaar. Ja, ik ook zo ja. Ja. En wat wij deden, uh, toen was ik al wat ouder, denk ik, een uh, jaar of twaalf. Toen gingen we op uh, zaterdagavond gingen we naar de hoofdtribune hier. Mm -hmm. Die oude hoofdtribune. Ik weet niet of je nog gekregen ja, ja, hebt. En genoeg. in het midden zat zo'n uh, commentatorhokje. Ja. En, uh, en dan namen wij de slaapzakken mee. Oh ja, en, dan ja, slaap... en dan gingen we slapen op zaterdagavond. <laughs> en op zondagmorgen waren we de eerste. <laughs> en toen zaten we de hele race zaten we hier. <laughs> gewoon, gewoon op. Uh, <laughs> plek ja, A, plek A, gewoon Vindelijk, gratis. Ja, anderen ja. ja, ja. ja. gingen gewoon al even staatje ja. rapen. Maar... Ja, heb ik ook natuurlijk gedaan. Ja, ja heb en, iedereen. Dus uh, ja, en, ja uh, en en ja, je volgt op in, in die leeftijd nog niet zozeer de, de, de wedstrijden en en uh, maar nee, meer klopt. interessant. Ja. En, en ik heb uh, ja, ik denk van al die oude uh, coureurs heb ik wel een handtekening gehad ja, mooi, van Jim mooi. Clark, en van Graham Hill ja, van, ja, uh, en van Jackie Stewart maar natuurlijk alles weer ja. kwijt. Ja. Nooit bewaard. Eigenlijk heel jammer. Ja, ja, hoe ik ermee in aardigheid kwam. Mijn, mijn ouders die kochten een sigarenzaak. Jij, jij, maar jij woonde <laughs> eerst in Lutjebroek. Ja dat klopt. Tien jaar in Lutjebroek gewoon. Ja, klopt. Dus mijn vader kocht toen een sigarenzaak. In de Halterstraat. Wat nu Primera is en uh, nou ja, Ik moest natuurlijk mee. En, uh, uh, de, de, toen werden daar de kaartjes voor de Grand Prix nog verkocht. Uh, in een in, sigarenzaak in, in onder andere. Ja, uh, precies. Dus, dus bij mijn vader en moeder. En uh, als ruil kregen wij daarvoor ook toegangskaarten. nou ja, mijn, ja, ja, ja. Uh, in de familie was er niet zo heel veel ervoor, dus. En, uh, ik stap er weer op. Ik, ik, ga, ik wil er wel heen. Ja. Ja, Goed, het, het, Zo is het, het zaadje een beetje geplant. En ik heb het altijd heel leuk gevonden. Die hele aansport. Ja. Dus, uh, maar jij hebt ook heel veel meegemaakt. Dus ja, inderdaad. Later. Als journalist ben ik overal bij geweest. Vaste pas gehad. En, uh, en je hebt daar alle Grand Prix al over de wereld uh, gezien? Uh, ja, de meeste, de meeste banen heb ik wel gezien. Ja. Ja. Van Japan, Brazilië, Australië. Uh, overal eigenlijk, ja. geweldig, geweldig. En nu zijn er natuurlijk een aantal nieuwe mm -hmm. circuits bijgekomen. Maar toen uh, uh, zijn er Kialami nog geweest. Okay. En uh, Melbourne een aantal keren, Brazilië, Estoril. Estoril inderdaad, heb ik de eerste... Uh, uh, Overwinning van Senna meegemaakt in oh, ja, in 1985. Ja, Heb je wel eens geïnterviewd? Uh, nou, Ampartie-comitees uh, um, hebben ja, ja. Een, een stuk of vijf, 6 werden er dan uitgenodigd van, er kon je met hem praten. Ja precies. Maar uh, hij won in de stromende regen in, uh, in Esterhuil in '85. Ja. En uh, dat was met een. Uh, wat was dat nou? Met een Williams. Mee? Nee, ja, dat zou kunnen, maar dat zou ik naam moeten kijken. Maar in ieder geval, hij won daar de eerste race. En hij had meteen zijn naam gevestigd, want hij had meteen zijn naam gevestigd. Ja. Dat was Regenrijder, de eerste Jordan was dat toch? Ja, Jordan was het, ja. Ja, volgens het was een mij. Jordan. Ja, ja, en, uh, ja, klopt, ja. En uh, ja, hij reed daar zo scherp, jongen, niet ja. te geloven. Toen zag je meteen al naar die. Ja. die uh, dat nou ja, dat, is dat is wordt een Max Verstappen. Nee, dat kan niet meer. Het <laughs> is net andersom. Oh, sorry, het is andersom. Ja. Maar Verstappen is wel iemand die, uh, die ook wel zo'n uh, zo zo zo performance heeft. Ja, en, absoluut, en, en absoluut. De manier waarop die jongen denkt. Want ik, ben een, ik heb een documentaire gemaakt met Robert Dormbos. Daar mm -hmm. ben ik een jaar mee geweest. En, uh, met er, Verstappen, hè? Nee. nee, met oh, uh, Robert Dormbos. Oh, met Robert, ja. ja, ja. Dus je, je, komt, je krijgt wel een beetje een indruk van uh, hoe, die, uh, hoe die coureurs hoe zijn. Bent, en, uh, en, ja, en ja, oh, ja, hoe ze ja, ja. denken en ja, hoe ze, klopt. Het is een on, onvoorstelbare.. Um, um, drive zit er in, in die jongens. En, ja, en, uh, ja. Ik heb er wel heel veel van geleerd. hoor Dat, uh -huh, dat, je, ik, ja, dat je gewoon echt uh, op een andere manier uh, aan, je met je aan met je lijf om moet gaan. Ik ben toen ook gaan sporten daarna. Uh -huh. en, uh, en dat je... Uh, dat, die, dat die jongens zo uh, gedreven zijn ja, om, mooi, om te... Uh, ik heb nog zijn allereerste pasje, want hij, op een gegeven moment ging je verhuizen van uh, uh, via Reggio in Italië ja. naar uh, Engeland, naar... Uh, Milton Keynes? Nee. Ja, daar wel in de buurt. Mm -hmm. Kom maar zo op. Ja, zo en, uh, daar, hè? Ja, ja. En, uh, en toen uh, gooide hij al zijn spullen weg. Oh, ja? En uh, dus ik ben... Op een gegeven moment zag ik dat pasje van... Uh, Gooi er niet weg? Is ja, van zijn ja. eerste... Ja, begrijp ik. Ja, ja. eerste uh, uh, training van Jordan. Ja, ja, ja. Dus het is een, Jordan, een pasje voor Jordan. wat ja, leuk. En, en, en dat... Uh, heb je ja, nog steeds? Dat niet? heb ik nog steeds, oh, wat ja. wat leuk. Man, ja, hè? ik heb er drie van hem, geloof ik. En, okay, uh, ja. Hij gooide alles weg. En, ja, uh, dus, ja, mooi, hè? Zullen we muziek doen? een stukje muziek doen... Uh, onze technicus is uh, Isabel Geurtsen. Welkom uh, Isabel. Hallo. Leuk. Kijk nou ja. ja Leuk. Kijk, techniek Leuk. staat voor niks zeg. Ja, ja. Techniek ja. staat voor niks hè? Leuk dat je er Wat bent. Wat heb je voor ons in de aanbieding uh, Isabel? Even kijken. We gaan even het lijstje af. En dan hebben we volgens mij Elvis Presley met In The Ghetto. Nou, altijd goed. Dus altijd perfect. goed. Helemaal top. Ga je gang. the snow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 Then one night, in desperation, the young man breaks away He buys a gun, he steals a car, he tries to run But he don't get far, and his mama cries As a crowd gathers round an angry young man face down In the street with a gun, in his hand in the ghetto And as her young man died in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning another little baby child was born in the ghetto, in the ghetto. And his mama cried In de ghetto, in de ghetto, ghetto. Onze walking reporter, onze walking reporter is Henry. van Furstenberg. Ja. ja en, uh, de auto's. Ja, en die zit ja, Als het goed is, is hij onderweg. Ergens hier uh, in de. Ergens op, uh, op het circuit en hij uh, gaat met iemand praten. Geloof ik, denk ik. Hallo, hallo. Hey, hallo, hallo, hallo. Ja. Hallo, hallo. <laughs> hey, het mannetje van de radio. <laughs> hey, het is wel mooi geworden als je hier naartoe loopt, hè? Die, ja. Al die, ja mooie... uh, ik vind het zo leuk gedaan met die, met die uh, banners. Ja. met mooi. Oh, het, het, het begin en uiteindelijk. Ja. Naar, maar er zit jou op? Ga ik er nu in? Ja, je ja. zit erin, Horry. Welkom, Harry. welkom. Hi. Het is gelukt. Oh. Uh, Harry waar ben je? Ik zit hier in het Porsche Hospitality Center. Oh, wat leuk, wat leuk. Heb je iemand uh, bij, bij, bij de hand uh, om even mee te praten? Ja, met het liefst alle gedaan met te praten over een Dakar-Porsche. Oh, oh, een, een Dakar-Porsche, oké. Oké, en wat doe je ja. hier? Ik uh, sta hier al zo zes uh, foto's te maken van mensen die inderdaad met de ports met op de foto gaan. Oké. Okay. En uh, ja, deze is inderdaad van de, de Parijs Dakka. Maar oh, je hebt ook een heel mooi pak aan. Ja, ja die mocht ik uh, erbij aan. Ik uh, denk dat menig uh, bezoeker uh, jaloers erop is. <laughs> <laughs> nou, en uh, veel mensen al gehad? Ja, ik zat net te kijken en we hebben al uh, 250 foto's ruim gemaakt. Zo. En uh, het is ook wel leuk, die worden uitgeprint, kun je mee naar huis nemen. En we uh, staan via een QR-code heel makkelijk op je telefoon. Perfect. Nou, uh, hartelijk bedankt voor het interview. En succes wel. verder. Ja, Oké, <laughs> okay, gaan we weer over en uit. Oké, okay, uh, nou, we gaan weer terug. Hey, wist jij trouwens, Scher, dat dit een heel goedkoop evenement is? Omdat? Nou, als ze het uh, een paar weken later gedaan hadden, ja? is de benzine gewoon uh, wordt, uh, oh, natuurlijk, ja. veer, bijna 40 cent duurder. Ja. En dan gaan die duizenden liter doorheen. Ja, uit. dat weet ik, want uh, ik uh, zit natuurlijk regelmatig bij strijders. Ja, klopt. En daar komen ze dan met, met, met uh, tonnen aan. Ja. En dan uh, tanken ze in één keer voor 1300 euro. Ja, dat euro. doen ze van Blekemolen vaak. Ja. ja, dat klopt. Ja. Heb ik ook ja. Meegemaakt. En niet alleen van blekenmolen, ook Duitsers. en Ja, en, uh, ja ook voor dit uh, evenement. Ja, ze waren gek op die 102, hè? Die... Die... Die Die, die, uh, die Excelium. Je hebt, je hebt dus vij, ja Exceliën, dus 95, ja. 98. Maar vroeger had je ook nog 102. Ja, maar die heb je verkocht. niet meer. Nee, heb je niet meer nu. Nee. Maar daar waren ze helemaal geen. Ja, precies. Ze vonden het verschrikkelijk dat het er nu niet meer was, inderdaad. Ja, en natuurlijk een hoop geld. En ik denk dat ze die Excellium, dat is die 98, dat ze die aanlengen met een bepaalde stof. Ja, nog een stof erbij, precies. Ja, dat heb je voor motoren ook. Maar je krijgt natuurlijk ook straks bij de Grand Prix dat ze andere benzine gaan ontwikkelen. Met veel meer bio erin. Ja, brandstoffen, ja. En wat Formule 1 op dit moment is, is natuurlijk niet te geloven. Een motorblok van. 1600 cc, ja. en dan ga je bijna 400. Ja, dat is onverstelbaar. Ja, is onverstelbaar hoe ze dat kunnen doen. Eigenlijk ik ken de motoren ook nog. Ja, ik heb het een keer meegemaakt in de, in de fabriek van, van Red Bull in Milton mm -hmm. Keynes. Uh, toen reden ze nog met Ferrari-motoren ja. uh, 2005, 2006. Was dat. En, uh, en dan, dan zijn ze een hele dag bezig, al die Japanners. Uh, ja, de... en, of die, die Italianen. Ja, Italianen toen. En ja. met, uh, met computers en een hele band met ja, computers. Ja, ja. En één motor in een, in een, in een uh, standaard. Ja. En die zijn heel diep. Een ding is wel uh, anderhalve meter okay. diep. Een, een, uh, Wat leuk. En uiteindelijk, uh, om een uur of vier, hadden ze hem aan de praat. Noemen ze de Fire Up. En, en iedereen stond te <laughs> juichen en te applaudisseren dat die motor. Het dat het deed. deed. Nou, voor Italianen is dat heel wat, hè? Dat, ja, de motor, moet, dat de motor het doet. Toch? Ja, en je nee? moet voorstellen dat dat, dat, dat dat allemaal gemaakt wordt. Hè? Bij, ja, dat wordt ja, gewoon ja. allemaal, bij, bij, in Italië wordt het uh, ja, boutje voor boutje, moertje voor moertje. En uh, bij een formule 1 tegenwoordig zitten er niet alleen, uh, bij, op het circuit zitten er zoveel technici. Maar ook maar, in de fabriek. Ook in de fabriek, ja, zitten er zo'n 40. Ja, nou, minimaal, ja, minimaal. Ja. Ja. Allemaal achter computers. Ja. Zien precies wat er ja. met, die, met, die, met, die, precies. met die wagen gebeurt. Ja. Ja, dat is me niet voor te stellen. Hè. En, nee, het is niet voor, maar het is gewoon echt het is te vergelijken met een raketlancering. Ja, inderdaad. Waanzinnig, ja. Daar gaat het naartoe. En heel veel van de ontwikkeling van Formule 1 auto's... die komen wij tegen bij ons. Uiteindelijk in de personenauto's, dat klopt. Inmiddels zie ik achter jou, want ik heb uitzicht op de baan... maar ze zijn net weg. Maar ik zag de Formule 3 langs. Ja, geweldig, hè? half liter You Heroes. ja. 500 CC. 500 die nu in het Zonvoort ja, Museum worden eigenlijk geëerd. Ja, ja. Uh, daar moet je zeker nog een keer heen gaan. Want ja, dat je, ga ik zeker doen. Ik heen. zag je niet bij de opening. De, de... Nee, toen kon ik niet. Oh, toen kon je niet, dat is jammer. Nee. Maar ze hebben daar vier van die wagen staan. Ja. Nou, die kun je gewoon lekker bekijken en doen. Ja. En uh, het zijn eigenlijk hele simpele auto's hoor. Dus je vergelijkt met zeg maar, de, de Formule 3 van nu. Of ja, de Formule heel natuurlijk. ja, heel spartaans inderdaad. Ja, heel spartaans inderdaad. Maar het is wel heel leuk. Want we krijgen straks ook hier uh, iemand uh, uh, zeg maar, uh, langs uh, om uh, daarover te praten. Die, uh, Rob Petersen? Nee, nee. Rob is vanmorgen geweest. Oké. Okay. Uh, nee, uh, uh, nou maar iemand van, van, van die organisatie, van die Formule ja, 3. Ja. Dus daar gaan we straks even rustig mee praten. We gaan eerst weer een uh, muziekje draaien. Uh, ja, je was even kijken hè. Ja, ja ik zie net uh, dat het rode vlag uh, zit ook te knipperen. Oh, is het zijn nou alleen van de ba baan gegaan? Nee, toch? Oh, nou, oh, dat moeten we dat niet hebben. Ik weet niet of jullie de tijd kunnen zien op de klok? Of die uh, stilstaat? Nee, net niet. Nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee dat kunnen wij niet zien hier. Dat kunnen wij net niet zien. Maar goed, uh, ik kom, ze rijden net allemaal de pits uit. Dus ik kan me niet voorstellen dat er nou al eentje af ligt. Ja, misschien dat het, dat het altijd het einde is, dat ze niet alles mag breken. Oh, nou, dat zou kunnen. Maar. Je weet het niet, hè? Uh, je weet het niet, hè? Laten wij hem maar gewoon een muziekje doen. Wat krijgen we? Ja, maar... uh, even kijken. Ik heb uh, hier staan uit uh, 19... Ja, want we hebben muziek van 1948 tot 2023, hè? Pim Grof allemaal samen Ja, geweldig, hè? Even kijken. We gaan nu even kijken wat het is. Dan hebben we uit 1969, toen was ik nog niet eens geboren, zat ik nog niet eens in de planning. Oh. Maar wij liepen al de polenheids. Wij liepen al vrolijk de korte broek buiten, hoor. Ja, dan hebben we Led Zeppeling met... Hola de Love. Precies, die. Hola de Love. Hola de Love, ja. Let's Gelukkig happen. geef mijn Engels goed. Ja, nou, heel goed. Uh, gooi hem eruit. Nou, uh, uh, breng los. Gooi hem erin. Ja, dat is het. Let's Zeppelin, uh, Zeppelin. favoriet nummer van Ger? Ger. Nee, nee, Klopt, nee, nee, zeker niet, zeker maar niks, he? nee. nee, het is mijn, uh, het is mijn. Nee, nee ja, ja, iedereen zijn ja, eigen ja, smaak natuurlijk. Ja. Nee, we hebben dit keer een geweldige historische Grand Prix met uh, prachtige auto's. Maar weet je dat er ook in andere op andere circuits het allemaal georganiseerd wordt? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Ja, je hebt uh, bijvoorbeeld op Spa heb je ook de Spa Classic bijvoorbeeld, daar hebben ze ook prachtige auto's altijd rijden. En, uh, nou, ik op, ben een keer in Le de... heb je die oude auto's ook allemaal. Die komen ja, tegen ja, ja. het jaar bij elkaar. Ik ben uh, een keer in de fabriek in uh, Maranello van uh, Ferrari Ferrari's geweest. geweest en daar hebben ze diverse afdelingen. En één afdeling is uh, met uh, historische wagens. Dus je kan daar een auto kopen die van uh, Niki Lauda is geweest. Of van uh, James Hunt. moet je wel je portemonnee meenemen. Een beetje. Ja. Ja. En dan, uh, dan kan je daarmee gaan racen. Oh, okay. op uh, diverse circuits over de hele wereld. En dan is daar een, uh, een speciaal uh, monteursteam voor. Oh, ja? En die, die regelen jouw auto. En nee, ze zorgen dat, oh. dat die op het circuit komt. En zorgen dat die weer helemaal tip top in orde is. En dat zijn de originele uh, monteurs. en zijn allemaal oude mannen. Geweldig. En die, ja. Uh, ja, is fantastisch. En, en, ja, uh, dus ik heb daar een hele tour ge gehad. Met, uh -huh. met al die, nou ja, die staan daar nog allemaal. Die, al die dus als jouw oor... richtingaanwijzer uh, kapot is, dan gaan ze dat repareren. Nee, dat maken ze dat. Nou, we, ja. op, op, op, op. En, dat kan natuurlijk, want ja, Ferrari heeft natuurlijk een hele ja. eigen... Uh, ja. uh, uh, um, ja, die, die, die fabriek die de Formule 1 maakt. Ja. Uh, ja. De Formule 1 auto's maken. Ja. Ja, die, die hebben natuurlijk de mogelijkheid natuurlijk. om al die dingen te, ja. te, te ontwikkelen en weer opnieuw te maken als dat nodig is. Ja. Dus als je een plat rijdt, nou, dan komt er weer iemand Letter, langs en die zegt mooi, van ja. ik zal hem even... Lekker. Ach, kom maar hier. <laughs> kom maar hoor, Kost kom iets, maar dan heb, ja, dan heb je ook wat. Maar uh, uh, uh, over, over die historische... Uh, wagens allemaal. Ken je Goodwood? Ja, dat kenden ze. een circuit in Engeland. Uh, ja, en daar hebben ze het Goodwood uh, Spectacle of Racing ja, precies. Uh, elk jaar. Ja. Nou, daar ben ik ook een keer bij geweest. Die, die, die, die, daar komen gewoon uh, mensen die rijden daar in, uh, oh, in, ja? in, in een auto. Ja. Het is ongelooflijk wat ze daar allemaal organiseren. Goed, hè? Maar die Engelsen, dat, uh, uh, ze hebben natuurlijk bij elk dorpje één of twee garages. Maar ze, maar ze dat soort auto's allemaal ook prepareren, weet je ja. en, uh, In Italië heb je alleen nou, niet alleen, maar uh, grotendeels alleen Ferrari. Maar daar heb je natuurlijk heel veel van die oude... Ja, maar ja, Engeland is natuurlijk de bakermat van de ja, van de autosport sowieso. En van de autosport, ja. ja. ja klopt, dat Dus ja, wat eerste. dat betreft. Mijn oom... Uh, uh, hij, uh, hij is er niet meer, maar... Mijn nou, oom had daar oom, een garage. Oomzaliger. Oomzaliger. oomzaliger. Ja. En die was getrouwd met de, de, de zuster van mijn moeder. Ja. Dus het was wel uh, degelijk een uh, serieuze oom. Wat en hij, uh, hij had een uh, garage... Ja. En uiteindelijk uh, kwam daar altijd Bernie Ecclestone uh, kwam daar tanken. Oké, okay, wat leuk. Ja. Uh, bij ons schuift aan. Hi. Hi, hallo. Van de, de ja, inderdaad, Jan Bart ja. van de <laughs> Hi, Formule 3. Uh, misschien kunnen we één muziekje nog draaien. Vind je het erg of niet? Nee, prima. Hey, we zijn nu dus, al een uh, beetje uh, lekker aan het ouderen. En dan uh, komt er een muziekje tussendoor. Gaan wij zo lekker over die Formule 3 uh, praten. Perfect. Wat krijgen we... David Bowie the man who sold the world. Nou, oh, beter oh, gaat het niet worden, David jongens. Boy, David Bowie. Heb ik je er ja, bent. En we hebben natuurlijk cool. ja, Came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you. Radio op pole Position. Position. ZFM. Race Radio. Oh. Race Radio. Ja. Zo heet het uh. ja, deze, deze drie dagen. Hans, hey. we hebben ja, een, een gast. We hebben een gast. Welkom, Jan Bart Broertjes. Yes. Uh, kenner van de Half Liter Heroes, die op dit moment in het Sanford Museum uh, zeg maar uh, excelleren. Ik ben vorige week bij de opening geweest. Dat was heel erg leuk, moet ik zeggen. Uh, er staan vier auto's daar, uh, ook heel mooi. Ja, drie, drie op het moment. Hè? Want eentje rijdt hier nu meer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, want we hebben, net, we hebben ze net voorbij zien scheuren. Ze gaan redelijk hard hier nog, moet ik zeggen. Um, want hoe hard rijden die op het, hier op het rechte zijn, zeg maar? Nou, ik denk bij 160 houdt het wel op. Hè? Ja, toch wel. Oh, oh dan rijden we een motor Ja, maar je, maar je, meen je dat? Ja? ja, maar je moet ook in de bocht naar die jongens gaan kijken. Hè? Want dan, ja, ja, ja. dan, dat is echt fantastisch. Die Sommigen die houden zich met één hand vast. Omdat ze er anders uit donderen. Ja, ja. Dat, dat lijkt wel schaatsen, wat dat is. Ja, dat is echt heel bijzonder. Het ja. dus... ja, rijdt al heel lang hier op Zandvoort, hè, de Formule 3. Ja, sinds, sinds 49. Hè, in ja. 48 uh, is het circuit geopend. Toen was er maar één race, de Grand Prix. En het jaar daarop dachten ze van... nou ja, wij willen er nog Zo. wel wat bij hebben. En uh, toen hebben ze de, de Engelsen gevraagd uh, om hier te komen racen. En uh, ja, dat was een heel bijzondere race. Want uh, uh, inmiddels was in Nederland... Uh, was men ook enthousiast voor het racen met die 500cc-autootjes. En uh, Lex Beels heeft er toen een gekomen. Kocht. Was hij de enige die toen reed? Hij was in 1949 de enige Nederlandse ja? deelnemer. Ja, ja, ja. En die auto die arriveerde hier drie dagen van tevoren. En uh, daar kon hij een beetje mee testen toen. En in Had hij in Engeland gekocht? Die had hij in Engeland gekocht. Ja, Beels oh, ja, uh, was een vrij vermogend man. Hè. Die uh, kwam uit een rijke heemstedse familie. Uh. En uh, hij reiste met een vooroorlogse Alfa Romeo. En uh, die ging alsmaar stuk. Daar was hij mee in Engeland. En toen zag hij uh, Sterling Moss met zijn koepertje. Uh. En die ging ook stuk. Alleen daar hadden ze na twintig minuten een nieuw motortje ingesloteld. Nou, dat, dat, dacht, ook. dat wil ik ook. <laughs> ja, dus uh, hij kocht dat ding. En uh, hij ging ermee <coughs> er racen. En uh, hij uh, eindigde meteen op het podium hier uh, ja, achter Sterling. Uh, Mos. Uh, maar ook voor 40.000 mensen of zo. Ja, die nou, dat was, maar dat was het mooie verhaal. Uh, want die Grand Prix die was best aardig. Maar dit was een fantastische race. Ja. En uh, die mannen de, de, het gevecht om de tweede plaats die kwamen met z'n drieën echt binnen een seconde over de streep. En het publiek op de tribune, dat stond echt op de banken. Ja. Um, en ja, dat is eigenlijk ook de lancering van de Formule 3 geweest. Want het heette nog geen Formule 3 toen. Nee. Uh, maar de, de Internationale Autosportbond die heeft eigenlijk op basis van die race een beetje besloten van hé, dit is een goede opstapklas voor jonge coureurs. Oh, ja, ja. Daar maken we een internationale formule van. Dus ja. in 1949 of in 1950 was de eerste officiële Formule 3 races En Formule 3 bestaat nog steeds. Ja, bestaat en steeds. rijdt al sinds 1950 hier op Zandvoort. Had je, had je nagaan ja, mooi. Ja, en uh, grote namen hier gehad in de Formule 3. Hè. Met uh, Jos Verstappen, Max Verstappen ook een keer gewonnen in de Formule 3. Ja, alle wereldkampioenen. Uh, Hamilton, ja, eigenlijk uh, ja. uh, een heleboel. Hè, die, Als je uh, verder terug gaat ook, uh, Nels. Piquet, Jackie Stewart. Raad, uh, al, die mannen, al die mannen die, ja, hebben hier, uh, ja. die hebben hier Formule 3 gereden. Ja, ja in de, ja. de jaren 80 en 90 waren, waren het ook geweldige races hier ook altijd. Ik, uh, ja, nee, de, de Formule 3 races zijn over het algemeen ja. behoorlijk spannend. Ja. Dus, uh, en we hebben natuurlijk jarenlang hier de Masters of Formule 3 ja, gehad, wat ja. het uh, officieuze wereldkampioenschap ja. eigenlijk was. Toen we, toen we nog mochten, uh, de sigaretten meer voor ja, ja, ja, ja, de Masters. Ja, ja later ja. Was het. was wel een spektakel hier, hè? Ja, dat was nou, wel, Het was gewoon heel slim bedacht, hè raakte natuurlijk zijn Grand Prix kwijt in uh, na 85 ja. En toen bedacht men van ja, we moeten iets. Ja. En al die Formule 3, er waren toen veel Formule 3 kampioenschappen. Je had er een in Engeland, je had er een in Duitsland, je had er een in Japan en in Azië. Uh -huh. en, uh, en de truc was, om al die mannen hier bij elkaar te brengen, en ze allemaal op dezelfde band te laten rijden. En uh, ja, dan uh, had je een level playing field. En alle opkomende talenten van over de hele wereld had je bij elkaar. Ja, dat ja, En uh, ja. ja, dat waren mooie weekenden. Dus, ja. uh, daar, hoe ben jij, uh, Jan Bart, bij die, bij, die, bij die Formule 3 gekomen? Die half liter uh, heroes? Uh, ja, uh, ja, de, ja, hoe ver wil je teruggaan? Hè? Ik ben nou, geboren, ja, 9, ik ben 19, geboren uh, in Heemstede. Dus toen ik in, in 66 dus toen ik een jaar of tien was. Toen fietste ik voor toen het eerst hier naartoe. Was toen was Beels al gestopt. Ik, ik, ik doe al jaren van alles in de autosport. Ja. En ik ben in 2018 ben ik bij het Zandvoorts museum betrokken geraakt. Oh. Toen hadden we als thema ja. uh, Lotus. Uh, oh ja, daar ben je wel. De ja, Lotus ja, ja, 49. Ja. ja, ja. Um, en dat vond ik zo leuk, want het is een superleuk museum met een heel ja. enthousiast team vrijwilligers. Absoluut. Ja. Um, dus sindsdien, als er iets met oude autootjes moet gebeuren, dan ja, bellen ze mij. Ja. En, uh, en ik, denk ook, ja, nou ja, ik denk ook na van wat zou ik zelf leuk vinden. En dus die, die ja. Mike Dodeman met die Larkens, die, die reed hier voor het eerst in 2018 hè, op Zandvoort. Dat ja. was het race van die auto. Uh -huh. um, en ik vond dat gelijk heel interessant. Dus ik heb Mike toen uh, vrij uitgebreid gesproken. En ik schrijf af en toe voor een blaadje, dus oh, ik heb een vraag. Over die auto gemaakt. En toen zei ik: Van Mike, die, het leuke van die Formule 3 auto's is dat ze in het museum kunnen. Want het Zandvoorts ja. Museum, daar passen eigenlijk geen auto's in. Maar deze wel. Ja. Um, dus toen, eigenlijk in 2018, is het zaadje geplant. Het viel niet meer. Je mee. moest op zijn kant erin. Het viel toch weer tegen. Ja, waar, waar is de naam? Uh, uh, Half liter Heroes 500 de cilinder Ja, dat kan ook um, motoren. Ja, heen. dat is waar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, maar goed, maar de, de motoren van van deze racertjes, dat zijn ook motorfietsmotoren. Hè? Oh ja? Dus, ja, ja, ja. Die hele racerij, die is eigenlijk ook voor een groot deel kwamen die jongens uit de, motor, uit de motorracerij. Oh, okay. Uit de tweewielers. Ja, ja. En bijvoorbeeld Piet Pepercorn, wat in de ja, laat jaren 50 een, een bekende Nederlandse Formule 3 coureur was. Die had de motorfiets en een Formule 3 raceauto. En hij bezat maar één motorblok. Echt waar? Ja, ja, dat ging, al dat over ging of in weer. de tweewieler of ja, in ja, de vierwieler. Hoe, hoe, hoe heet dat uh, he motorblok ook weer? Want dat is een hele bekende uh, motor, ben ik ook uh, Ja, Dat was een Norton. Norton, ja, inderdaad. Ja. En dan heb je nog de Jap motor. Hè, de okay. uh, Tien is op zijn Norton, hè? Ja en, ja, uh, ja, en de BSA heb je ja. ook nog wel ja. gehad. Jan Flinterman die ja. heeft hier geraced ja. met een BSA in zijn ja. Cooper. Oh ja? Ja, maar die was uh, toch niet zo snel, die BSA. Dus, maar uh, Jan Flinterman heeft ook Formule 3 gegeven? Jazeker, ja. 1 ook, ja, Formule 3 ja, ja, ja, ja, nee die, ja. heeft ook, die heeft ook Formule 3 uh, Maar is gereden. dat dezelfde flinterman als op de Zandvoort Slaan? Nee, nee, nee, dat toch? denkt iedereen oh, altijd. Nee, nee, de nee de dat is niet waar. Nee, Jan Flinterman, zijn vader, was uh, de importeur van DKW. Oh, ja? oh. Okay. En dat was een uh, behoorlijk gevestigde grote zaak in Den Haag. Duitse N kinderwagen. Ja, ja, ja, <laughs> noemen wij en, dat uh, ja. altijd. <laughs> nee, maar dat is bijna een urban legend. Dat, uh, dat ja. de garage in, uh, in Bentveld iedereen kent. Dat de Formule 1 Flinterman zou zijn. Oh, maar dat is hem niet. Dat nee, denk dan, ook dat ook Dat, gedacht, dat zou ik zelf ook trouwens ook niet tegenspreken als het mijn garage was. Nee, nee. En als je zo voor de bent ook niet. Nee, nee, nee dat ben ik met je niet eens. Ja. Nee, dat klopt. <lacht> maar um, uh, ja, die Formule 3 uh, die heeft dus uh, zeg maar een hoop uh, ge gebracht hè, voor uh, ve vele coureurs. Uh, denk je dat die nog heel lang zal bestaan ook? Nou, de Formule 3 is wel behoorlijk veranderd uh, de laatste tijd. Qua uh, reglementen. Uh, ja, ja, De FIA ja. heeft dat helemaal naar zich toegetrokken, de Internationale uh -huh. Autosportbond. Um, maar het gevolg daarvan is dat het nog wel... zeker nog vele jaren zal bestaan. Ja. Uh, maar het karakter is heel erg veranderd. veranderd Want ja, vroeger ja. bouwde je je eigen auto. En, uh, ja, je, ja. Uh, en je, je, je prepareerde je eigen motortje. En ja. Uh, ja, nu is dat allemaal eigenlijk een soort eenheidsworst. Iedereen uh -huh. gebruikt dezelfde auto en dezelfde motor. Oké. Okay. Um, en uh, ik vind dat iets minder charmant. Maar er wordt natuurlijk ja. niet minder hard om gereden. Ja, ja. Kijk, en wat ik heel leuk vind. In de jaren 50, die Lex Beels. Die is zijn eigen raceteam begonnen. Het Beels Racing Team. Ja. En die reisde heel Europa door met zijn uh, Formule 3 raceautootjes. Ja. En vandaag de dag is Nederland ook groot in de Formule 3. En in een aantal ja, met internationale... Frie, Frie, Frie, van met Van Amersfoort, hè, van Amersfoort Racing ja, en uh, ja. MP Motorsport. En ja, wij hebben ja, in het museum ja. ook een aantal dingen... die we van Frits ja, van leuk. Amersfoort oh ja, hebben mogen lenen. Ja, ja. Zodat je de Formule 3 van toen en van nu... Uh, ja goed kan vergelijken. Ja, dat is hartstikke mooi ja. natuurlijk. Ja. En met veel succes hè, van Amersfoort. En bij ja, Motorsport uh, trouwens ook, ja. ja. Die, uh, die gaan prima, die Leuk, hebben het goed hoor. voor elkaar. Ja. Ja. We gaan even een klein muziekje draaien, uh, uh, denk ik, en dan praten we straks nog even verder. En dan gaan we na het muziekje heel even naar live... Uh, is dat goed? Ja, Isabel, het is denk goed. Ik het wel, hè? Ja, ik zie... Ja, knikken dat is dan heel goed. Ja, dan hebben we, als het goed is, Imagine van, van John Lennon. John, ja, heel lekker. Er hier Harry op het uh, circuit, Er wordt hier veel warm gedraaid zoals je wel kan horen. Het is nogal een herrie, maar dat hoort wel een beetje bij Dat, vind ik, dat vind ik ook, ja dat vind ik ook. Hé, hey, waar, waar sta je? En uh, ik ga nog een interview doen met Mick, die rijdt in, uh, met de Formule 3 halve liter auto. Oh leuk, ja, daar zijn we nu over aan het praten met Mick, uh, oh Mike Dodeman bedoel je? Wacht, ik ga er even nu naartoe. Ik denk dat je Mike uh, Dodeman hebt. Met zijn uh, man Larkens. <laughs> Oké. Okay. Ja? Uh, Wat is Mick? Mick is weg. Oh jee. Mick is weg? <laughs> nee, dat nou, nou kunnen we hier vandaan niet zien. Nee, nee, Wij weten het niet. Maar Lotte nog wel. Heb je hem al aan de microfoon? Wat is Mick? Ja, dat weet ik niet. Mick is zoek. Mick zoek. Hey Mick. Ja, dat nee, heb ik gevonden. Ja, ja. Ja, heel hij heeft een ander pak aan. Mike, he, bedoel Mick. je? Is dat Mike Dodeman? En wat is je hele naam? Dodeman. Ja, Mike Dodeman. Mike Dodeman. Ja, ja. Uh, welkom, Mike. Uh, vraag maar uh, uh, hoe het was net, hier op de baan. Ja, hoe gaat het op het circuit? Die nieuwe bochten bevallen niet? Ze zien er spectaculair uit van de zijkant, moet ik heel eerlijk bekennen. Mooi, dat valt voor mij, hè? ik heb verschillende lijnen. Ja, laten we eerlijk naar de dag kinken, nog niet doorheen vandaag. Nee? Je vliegt er niet uit, uit zo'n kombaan. gas neem ik aan. Nou, bijna. Ik moet juist een beetje wat minder gas doen, want ik krijg nog wel veel methanol soms. En soms weer te weinig, dus we zijn even op elkaar het probleem. Oké, want ik had begrepen dat jullie rijden op methanol... Uh, geen plezier dus, maar methanol uh, brandstof. Ja. En uh, waarom is dat zo? Om uh, doop, uh, dan kun je met wat hogere compressie rijden. Methanol noemen we doop. En uh, het koelt ook. En we hebben luchtgekoelde motorblokken. En ja, in een nee, motorfiets, nee. uh, dan komt de lucht tussen je benen mooi het blok koelen bij de koelvinnen. Maar wij moeten zo nodig voor het motorblok zitten. Oh ja, jullie ja. halen dus de koeling weg. Wij halen, we zijn niet verstandig bezig. Maar ja, voor de weglingen is het wel weer heel erg handig. Oké, okay, maar dan kan je er geen uh, lucht slijven? Oh, dat heb je al natuurlijk. Ja, dat lucht er een beetje naartoe voert. Die hele grote hondenoren die erop zitten. Bij de een wat groter dan bij de andere. En ja, we rijden ook vaak niet met een kapje erbovenop. Sommigen wel. Maar het kan te warm worden. Oké, okay. en he heeft hij dan nou meer pk met een metanol? Ja. Die kan je er iets meer pk uithalen. Oké. Okay. Ik ja, zie dat je dubbele plakkers hebt. Ja, dat, zeker. Dat is voor in de bochten. Uh, ja, met de concentric, uh, dan, dan, dan staan we heel snel stil, we hebben echt een dubbele vlotte kamer hebben we nodig. Moet je... voor, de, voor de g de hier? Ja, vooral dat. Maar nee, je, je kan hem zeg maar afstellen voor een pijn per minuut, dus er gaat echt veel doop doorheen. En we hebben ook een overflow tank, dus alles wat te veel is, dat gaat weer terug naar de grote tank. Ah, Oké, okay. hoeveel, hoeveel liter gaat erin? Ja, ik, ik neem 20 mee, maar ik heb eigenlijk nog <laughs> nooit... ...van uh, hoeveel ik gebruik in een race. Oké. Okay. <laughs> dus je weet, weet niet wat het verbruikt. <laughs> heel, heel erg veel verbruikt. dat weet ik zeker. Want we hebben ook een total los systeem. Dus de olie die erin gaat, die is daarna klaar. Dus oh ja. die gebruiken we niet meer. Die doen we heel netjes in een opvangbakje. Uh, niet zoals vroeger met de baansport dat we het lieten lopen, want daar zijn uh, de rest van de mensen niet blij mee als ze nee, dat hier Nee, doet. Ja, heel, heel verstandig ook ja, op het milieu. Ja. Ja, heel sympathiek van ons, hè. En we rijden op de dus dat is prima. Ja, randzinesolie, ja, ja. ja, ja dus dus lekker geurtje, ja. ja. Als wij langs komen, ruikt het lekker. Had ja, ik hem een racer ook wel eens, dus Ja. En, uh, en uh, hoe lang heb je die uh, raceauto al? Sinds 2016 en toen hebben we me helemaal opgesnapt, Jan Hamers heeft er enorm bij geholpen. En uh, in 2018 had ik mijn beurt hier in Zandvoort ja. en inmiddels 7, 8 races zijn we verder, dus elk jaar een paar races. Weet je ook dat in het uh, Zandvoort uh, Museum hebben ze ook een aantal nummer met 3,5 halve liters? Uh, uh, neergezet. Ja. Voor uh, mensen om te kunnen kijken. Ja dat weet ik, want ik heb het geregeld samen ah. met Jan Bart. dus uh, oh. dat, dat hebben we heel mooi gedaan. En ik adviseer iedereen om daar te gaan. Ook als je niet iets met race hebt. En lees vooral de verhalen, kijk de foto's. Want het is een echt mooi jongensboek avontuur. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Ja, geen okay. Oké, okay, dankjewel Henry. We nou, de Formule 1 auto's hier uh, voorbij ja, rijden. Ja, leuk hè? Mooi, een van John Watson. Die, uh, ja? Oh, ja? Oh, die uh, weet ja, geweldig. Nou, wat, wat Henry niet wist, dat de uh, Larkens waar uh, Mike Dodeman net in reed. En, uh, die staat normaal ook in het, in het museum, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Er stonden er vier, staat er nu drie. Er staan er op dit moment drie, ja. Ja. maar als je zaterdagavond komt, dus morgenavond, dan, ja, dan, dan, dan, staat, dan, er dan staat de Larkens buiten. En hopelijk nog meer Formule 3 auto's. Ja, natuurlijk uh, bij de parade, ja. ja. De ja. komen, gaan staan ze voor, voor zeg maar het museum? Ja, dan staan ze voor het museum. Het museum, het museum is open. Dus ja. iedereen kan ook een kijkje ja. komen nemen dan naar de expositie. Ja, morgen 8 uur begint dat spektakel. Tot een uur of half tien, kwart voor tien, denk ja, ik. Ja, precies. En dan, uh, um, um, Jij mist de tijd van Mike, hè? Klopt he? Ja, 2,53 heb ik dat ja, gezien in de Nou, niks natuurlijk. Maar hij staat, hij, hij staat ongeveer op driekwart van het veld. En hij, okay. is, hij is eerst in zijn klasse. Ja. Nee, maar, nee, Kijk, de grap, eerst in zijn klasse. We doen er twee mee? Ja. Ja, er zitten niet zo heel veel deelnemers in die klasse. Nee, kijk, de, de meeste auto's... De, de ontwikkelingen in, in de racewagenbouw... gingen namelijk ontzettend snel in die ja, jaren. Ja. En die koepertjes... Um, ja, dat is natuurlijk... Kijk, de, de Larkens die heeft wel zijn motor al op de goede plek achter de coureur. Ja. Um, maar het is een beetje een. Uh, nou ja, de, kijk, de, hij is met heel beperkte middelen is die gemaakt. Ja. Um, en die Coopers die zijn heel razendsnel doorontwikkeld. Dus uh -huh. een, Coop, een Cooper van twee, drie jaar jonger dan die Larkens, die is al zo, zoveel sneller. Ja. Uh -huh. En Cooper is natuurlijk. Uh, ja, die zijn begonnen okay. met die Formule ja. 3'tjes. Ja. Maar uh, eind jaren 50 waren ze gewoon wereldkampioen Formule 1. Hè. Ja. Dus uh, ja. die, die hadden die het hadden echt wel in de gaten wat. Uh, de voor klimmers. Ja, precies. Ja, ja. Dat, ja. Ja, dat was een bekende auto, ja. Die had ja. het echt wel in de gaten ja. wat je moest doen om, uh, om een snelle racer ja. te bouwen. Ja. Ja. Hey, het, het valt mij op dat in de, in de, in de, in de, de deelnemerslijst van die halve liters, uh, dat er heel veel Engelsen bij zitten. Wordt het alleen maar in Engeland verder gedaan? Nee hoor, nee, nee. Maar het, kijk, dus, nou ja, een, een van de punten was, ik vertelde net wat over uh, dat, zijn, uh, dat die auto's op doop rijden op ja, ethanol. Ja, ja, ja. En een van de problemen was dat uh, toen die klasse werd uh, gelanceerd in de jaren 50, ja. de Engels... De Engel ze reden al op methanol uh -huh. en in Europa reden ze op benzine. Okay. Uh -huh. en, en het gevolg was dat als er een Engelsman op bezoek kwam, dan reed iedereen gewoon zoek. Ja, mooi, uh, mooi. En dat was met de Larkens ook helemaal het probleem. Die mannen ja. die hebben dat autootje gebouwd in, in Birem in Groningen. Ja, ja. Uh, maar die konden zich helemaal geen goede motor van ja. wel over. Nee? Er zat een DKW motortje in dat ding. <laughs> ze zijn er één keer mee naar Zandvoort geweest met het hele gezin. Boterhammen mee, thermosflesje mee. <laughs> en toen hebben ze wat rondjes gereden en geconcludeerd. Dat hij niet vooruit de branden was. Ja, en toen hebben ze hem weer meegenomen naar Groningen. Ja. En toen hebben ze er een beetje op straat mee gereden. Maar ja. hij heeft. Dus die auto is gebouwd in 1948. Maar pas in 2018. Heeft hij zijn race debuut gemaakt. Met de juiste motor erin. Die ze oh, okay. ja. destijds ja. al voor ogen hadden. Maar niet konden betalen. Ja, dus dat is een ja, prachtig mooi. verhaal. Ja, geweldig. Ja. Ken je al die Engelsen die meedoen? Die? Een aantal ervan ken ik. Ja, en, ja. De, en aan het eind van dit weekend ken ik ze allemaal. Ja, dat <laughs> maar. Maar dat zijn ook mensen die enorm begaan zijn. Ja, die ja, die auto's. En, ook, en sommige die zijn nog uh, een stuk ouder dan hun auto. Dat is echt, ja, is dat is zo, echt bijzonder, ja. die oude baasjes. Geweldig, geweldig. Ja, ik zie er ook een paar koepers tussen zitten. En, uh, uh, de Kieft. Ja, dat, nee, dat is Reynolds Kieft. Ja, er nee, uh, ja, zijn nog meer van die van die Ernot en uh, FI ja, dat is ja, allemaal van die namen. Nou, FI is bijvoorbeeld Zweeds. Dat ja, oh, in, Zweeds. Ja, in Zweden is de 500 klasse ook oh. vrij groot geweest. En uh, maar ja, die koepers zijn gewoon het snelste. En, ja. uh, en ze waren ook wel degelijk gebouwd. Dus daar zijn er relatief veel van overgebleven. Oké. Okay. Ja. En als je kan kiezen, koop je natuurlijk een snelle. Nee, dat is duidelijk. Of je moet Mike Dodeman heten, graag achteraan ja. willen rijden. Maar. maar wel lekker kunnen sleutelen in doen. Ja, kijk, het meedoen is veel belangrijker ja. dan het winnen. Ja. En, uh, en, uh, en, dat, en dat is het leuke. Kijk, die, ik heb, ben met Mike op Goodwood geweest. Ja. Daar hebben ze een heel leuk uitnodigingsbeleid. Daar nodigen ze namelijk, daar willen ze gewoon. Niet zoveel koepers. Nee? Nee, nee, dat hebben ze liever al die obscure dingetjes. Ja, ja, nou ja, en daar was het dus gewoon zo dat uh, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. En iedereen, iedereen werkt ja. zich het schoppers om ook vooral iedereen aan de start ja, te laten komen. Ja, ja. Nou, en wat je daaraan merkwaardige contrapties op aan de start ziet, dat is echt, ja. echt geweldig. Mooi. Als jij hier rondloopt op dit evenement, hè, die historische Grand Prix. Uh, waar kijk je dan het meeste naar? Want, uh, jij zag net die oude nou, ik zie, ja, dus Die staan nu op de, op de grid. Ja. Het is niet te geloven. Die, zes, die zeswielige staat er ook bij. Oh, die tiddel. Ja. Oh ja? Ja. Ja, die is er ook. En, is, en, uh, ja. dit, hier, dit, hier staan bijzondere auto's. Ja, maar dat kan je ook bekoren. Zeker, de ja. ja. ja? Nee, die, de historische Formule 1 is natuurlijk geweldig. Ja. Dus, ja. Maar wat, ja, wat mij aanspreekt is zeg maar, ook de, uh, de hele breedte van wat je hier ziet. Hè. Ja. Want uh, ja. nou, we hebben 500cc Formule 3. We hebben ook Formule 3 auto's uit de jaren 60. vind ik ja. ook geweldig. Hè. Ja. Daar, de zogenaamde Screamers. Ja. Hè, waar ja. bijvoorbeeld DAF ook aan meedeed uh, destijds. Oh, met, ja. uh, met, uh, met de VarioMatic uh, ja. oh, ja. aandrijving. Uh, we hebben Formule 2 auto's. Ja, als je van formulewagens houdt, ja, dan, dan is, dat allemaal, dan mooi, is dat allemaal geweldig. En dan is Formule 1 natuurlijk de, de top of the bill. Ja, maar, ja, ik maar er zijn ook geweldige endurance-wagens en zo. Is ja, ja, nee, de, de sportscars Sport zijn ook geweldig. Ja. Ja. En ja. Uh, dus uh, de, de, de breedte van wat je hier uh, ziet, is, is ja. wat het leuk maakt. Ja, um, ja en ik hou zelf erg. Wat ik ook nog heel bijzonder vind aan dit evenement is dat er heel veel Nederlandse auto's te zien zijn. We noemden net de Larkens. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld uh, de Hirondel Porsche. Uit de jaren 50. Die is vers gerestaureerd door Michael Simmerink uit IJmuiden. Oké. Okay. Um, die staat hier. De, de Porsche Formule 1 auto van Karel Godende Bafoor. Die staat hier ook? Uh, die staat hier ook. Ja, ja. Die is, uh, die is oh. uitgeleend door het Lauwman Museum. Oh, Oké. Okay. Um, maar bijvoorbeeld ook een fantastisch uh, raceautootje dat gebouwd is door Freek Dudok van Heel. Uh -huh. um, en uh, ja, Freek is uh, een van de pioniers van de Nederlandse autosport. En ik heb uh -huh. hem uitgebreid gesproken. Dat gaat een heel leuk verhaal worden wat ik aan het uitwerken ben. Leuk. Maar ik wist helemaal niet dat dat raceauto'tje nog bestond. Nee, geweldig. En, uh, dat, en dat bestaat. En toen ik dat hoorde zei ik, Freek, dat moet op Zandvoort staan. En ja. hij staat hier nu. Ja. Dus ja, dat is echt Mooi fantastisch. Hoor, ja. uh, dat, uh, dat, dat is wat mijn hart het snelste ja. doet kloppen dit ja. weekend. Dat soort Prachtig. zeldzame, obscure dingen die je eigenlijk nooit tegenkomt. Ja. Die ook nog uit Nederland komen. Ja, ja heel, mooi, heel ja. Mooi. Ja, nou, mooi. Mooi verhaal, Jan Bart. We gaan een beetje afsluiten. We moeten straks naar het nieuws. En uh, uh, hartelijk bedankt voor je komst. Ik vond het heel leuk om. Uh, of je moet straks zeggen van. Ik blijf nog even zitten We we nog even doorpraten. Dat ja, vind ik nog. ook prima. Maar, we, krijgen, we worden er wel eruit gegooid door het nieuws. Nou, dat lijkt me goed plan. En misschien eerst nog muziek? Een heel klein beetje Money van Pink Floyd. Okay. Altijd oh, gewoon lekker. Altijd altijd lekker goed. Dan wil ik wel een glaasje water voor. Dat ja, dat is ja, ook uh, bizar hoor. Ja. Ik pak het voor, voor je zo. Dit is water... Uh...